Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mbo'ers zijn bang dat ze hun studie niet op tijd afkrijgen. Door corona kregen ze ineens online les. Dat was op het mbo onwijs lastig, omdat het daar helemaal om de praktijk draait. Vooral met de online hoorcolleges en werkcolleges missen we heel erg de interactie met de docenten. Als we vragen hebben aan de docenten, dan wordt het pas heel laat of helemaal niet gereageerd. Ja, daarnaast kunnen we ook niet gebruik maken van studieruimtes, studiewerkplekken. En dat vinden wij eigenlijk oneerlijk, omdat we dan alsnog het volledige collegegeld moeten betalen. Ze vragen de minister of ze collegegeld kunnen terugkrijgen, maar die ziet dat niet zitten. Ook in coronatijd moet iedereen kunnen stemmen, vindt de Tweede Kamer. Minister Ollongren wilde voorkomen dat mensen elkaar bij de verkiezingen in maart zouden besmetten in het stemhokje. Wat haar betreft mocht je alleen naar binnen na een gezondheidscheck. Maar de Kamer vindt dat je altijd moet kunnen stemmen, ook als je ziek bent. Teleurgestelde toeristen vragen hun geld terug, staat in de Telegraaf. Door corona zagen zij hun vakantie in rook opgaan. Een paar maanden geleden namen ze nog genoegen met een voucher... waarmee ze later dan alsnog konden afreizen naar de zon. Maar inmiddels beseffen duizenden mensen... dat ze hun koffers voorlopig niet gaan pakken en willen ze geld zien. Er is positief nieuws uit de natuur. Het gaat goed met de walvis en dan vooral met de bultrug... In Australië zien ze ze weer lekker rondzwemmen, vertelt correspondent Eva Gabeler. Ieder jaar verandert de oostkust voor een paar maanden in een onderwatersnelweg. Meer dan 30.000 bultruggen zwemmen vanuit de koude wateren in Antarctica hier naartoe, naar warmere gebieden. Daar zijn ze erg blij mee, want door de walvissenjacht waren er op het dieptepunt nog maar een paar honderd bultruggen over. Terwijl de dieren heel belangrijk zijn. Uitwerpselen van walvissen zorgen voor een snellere groei van het waterplantje Phytoplankton. Die groei genereert zuurstof en neemt koolstof op. Ze redden de aarde dus met hun poep. Het weer vanochtend fris, maar wel droog. Af en toe is er zon en het wordt een gat of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat vierde tussen knalpend Amstel en Amsterdam-Oud-Zuid. Drie kilometer met tien minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, zie. Sí.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 De regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese regeringsleiders hebben afgesproken dat ze gaan bekijken... of EU-landen elkaars coronatesten kunnen gebruiken. Volgens premier Rutte moet er meer coördinatie komen... zodat een test die in bijvoorbeeld Tsjechië is afgenomen... straks ook in Nederland geldig is. De politie komt met een campagne op sociale media tegen WhatsApp-fraude. Die vorm van oplichting komt steeds meer voor. De meeste slachtoffers zijn 55 jaar of ouder. Een aantal bloedbanken gaat donaties controleren op het West-Nijl-virus. De aanleiding is de eerste besmetting met het virus in Nederland... die gisteren bekend werd gemaakt. Het weer af en toe zon, alleen in het noorden kan er een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag een graad of twaalf. Bulls to a me, I'll